7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De man die vorige week werd opgepakt na de brand in de kathedraal van Nantes... en later weer werd vrijgelaten, is opnieuw gearresteerd... meldt het openbaar ministerie in Frankrijk. Volgens dagblad Le Monde is de 39-jarige die als vrijwilliger voor het bisdom werkte, aangeklaagd voor brandstichting. Na zijn eerdere ontkenning zou hij nu hebben toegegeven... dat hij de drie branden in de kerk in Nantes heeft aangestoken, schrijft de krant. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. De man zit in voorlopige hechtenis. Zijn advocaat zegt dat hij spijt heeft en dat hij meewerkt met het onderzoek. In de Amerikaanse stad Seattle hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. De politie heeft circa elf mensen aangehouden toen ze brandstichten in een jeugdgevangenis en een gerechtsgebouw in aanbouw. Het protest richt zich onder meer tegen de inzet van de federale politie in Seattle. Ook lokale functionarissen en de democraten in het congres zijn woedend. Zij beschuldigen de agenten van buitensporig geweld en vinden dat de regering Trump zijn boekje erbuiten gaat met de inzet van de federale politiemacht.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 In Uitdam is de beschadigde auto gevonden die mogelijk in verband kan worden gebracht met de dood van een meisje van 14 uit Marken. Volgens de politie is de schade aan de auto voldoende om een onderzoek in te stellen. Gisterochtend werd het lichaam van het meisje gevonden langs de dijk bij Zuiderwouden. Het weer geregeld zon, plaatselijk nog een bui en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 No! Nice. 9. Dit is ZFM.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 at the center of the fury all the angels all the devils all Yeah. Mario op pole position. ZFM.